Het weer, vandaag veel bewolking en er vallen enkele winterse buien. Het wordt 20 tot 5 graden. Door de wind voelt het kouder aan. Morgen overwegend droog, meer ruimte voor de zon en ongeveer even warm. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie. In de provincie Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. En in het hele land, behalve Zeeland en Limburg, is het door bevriezing, vooral op lokale wegen, plaatselijk glad. NOS Radio Injournaal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 5 december. Goedemorgen. 35.000 wedstrijden in het amateurvoetbal zijn voor komend weekend afgezegd. Dat is de reactie van het voetbal op de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. U hoort minister Schippers van Volksgezondheid en Sport daarover. Het is tijd voor bezinning en tijd om eens echt na te denken... hoe om te gaan met dit soort geweld en hoe het is in te dammen. We praten erover met Koen Breedveld van het Mulier-instituut voor sportonderzoek. En we gaan vanochtend ook kijken bij het rugby... waar een heel andere cultuur heerst als bij het voetbal... en waar respect voor de scheidsrechten groot is. Het kabinet wil graag een breed draagvlak voor het uitgezette beleid... en is op zoek naar meerderheden in de Eerste Kamer. We praten met Joost Vullings in Den Haag over politiek bedrijven in de Senaat. We spreken defensiespecialist Coco Leijn... over de Patriots voor Turkije en de chemische wapens van Syrië. Zonne-energie is aan een opmars bezig. En de filmversie van de Koning van Katoren komt eraan. Onze verslaggever zag hem alvast. Jeroen Schutheiser onderzocht of Sinterklaas... nog een beetje de portemonnee heeft getrokken dit jaar. En uh, om u voor te lichten... verdiepen wij ons straks nog in het Sinterklaasgedichten. En Ajax. Ze speelt ook na de winterstop nog Europees. En gelukkig niet meer tegen Real Madrid. Nee, Radio 1-journaal uh, hoort u tot half tien. Kunt u dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Minister Schippers van Volksgezondheid en Sport staat achter het besluit... om komend weekend alle wedstrijden in het amateurvoetbal af te gelasten. KNVB besloot dat toe na de gewelddadige dood van schentsrechter in Almere. Schippers vindt het goed dat er niet wordt gevoetbald. Ik vind het een goed signaal. Ik vind het uitzonderlijk. Uh, en dit is ook een uitzonderlijke maatregel uh, die men uh, zelf neemt. Ik hoop uh, ook dat ouders uh, met hun kinderen die normaal op dat voetbalveld hadden gestaan... het gesprek eens aangaan van joh, hoe gedraag jij eigenlijk op het sportveld. En misschien dat de kinderen ook dat gesprek al aangaan met die ouders. Zeg pa, wat doe jij eigenlijk op het sportveld? Dus het lijkt mij heel goed om eens een moment stil te staan van hoe we met elkaar omgaan. Er is ook kritiek op de KNVB. Die besloot juist dit seizoen de maatregelen tegen geweldplegers wat te versoepelen. Dat is een slechte zaak, vindt voorzitter Dollekamp van de organisatie van voetbalscheidsrechters. Dat vind ik intriest, vooral omdat bewezen is dat het jaar daarvoor eh, de excessen met 15% zijn gedaald. Nou, waarom draai je dan terug? Jeugdspelers worden nu maximaal drie jaar gestraft en een team wordt niet meer uit de competitie genomen. Juist die besluiten die hebben heel veel effect gesorteerd. De dood van grensrechter Richard Nieuwenhuis is niet alleen in Nederland groot nieuws. Ook internationaal is er veel aandacht aan besteed. Goedenavond. De dood van een lijnrechter na een match in het Nederlandse jeugdvoetbal. heeft de discussie over agressie op en rond het veld hevig doen oplaaien. Zeichen der trouwe am Vereinsheim des SC Beutenboys in Almere bij Amsterdam. Na een jugendspiel het weekend hadden drie spieler der gastmannschaft brutal op een linienrichter eingeprugeld, abseits des spielveldes. Wedstrijden in het betaald voetbal gaan dit weekend overigens wel door. Voor de wedstrijden wordt wel een minuut stilte gehouden. En ook bij andere sporten wordt de overleden grensrechter herdacht met een minuut stilte. Premier Rutte hoopt op een breed draagvlak voor de kabinetsplannen in de Eerste Kamer. Bij de algemene beschouwingen in de Senaat zei Rutte dat het kabinet zoveel van de burgers vraagt dat een simpele meerderheid niet voldoende is. Ik zeg u vandaag ronduit dat het kabinet de samenwerking met de Eerste Kamer de komende jaren met vertrouwen tegemoet ziet. En dat heeft, behalve met het beschouwelijk karakter van de discussies in dit huis, alles te maken met het regeerakkoord zelf. Want, voorzitter... Als de politiek zoveel vraagt van de mensen als dit kabinet zal doen... dan mag eenvoudigweg de zaak niet versmald worden... tot de kwestie of er 37 plus 1 stemmen voor dat beleid zijn. De coalitie van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid... en ziet zich geconfronteerd met felle kritiek op het regeerakkoord. Onder meer het leenstelsel voor studenten... en bijvoorbeeld de verkorting van de WW-duur krijgen er geen meerderheid. En de oppositie in de Tweede Kamer is bezorgd over de AWBZ-plannen van het kabinet. Er wordt namelijk flink bezuinigd op de AWBZ en voor veel taken worden gemeenten verantwoordelijk gemaakt. SP-kamerlid Renske-Lijten voorziet daar problemen. Het is maar te hopen dat je in een gemeente woont die de zorggelden die die krijgt ook echt aanwendt voor die taak. P. van der Aar van Dijk is ook bezorgd, maar zegt dat de plannen van het kabinet nog vorm moeten krijgen.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 In Egypte hebben tienduizenden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze protesteren tegen president Morsi... die op 15 december een referendum over de nieuwe grondwet wil houden. Betogers zijn fel tegen een wet die Morsi meer macht geeft. De nieuwe grondwet weerspiegelt vooral de wensen van de moslimbroederschap... en van president Morsi, en niet de wil van de bevolking... zegt deze man op het tagierplein. Cairo drukte de betogers gisteravond rukten ze ook op naar het presidentiële paleis waar de sfeer enige tijd grimmig was. President Morsi heeft toen het paleis verlaten. Alleen als de rijkste Amerikanen meer belasting gaan betalen, is president Obama bereid om zijn handtekening te zetten onder een akkoord om het begrotingsakkoord terug te dringen. Dat zei hij in zijn eerste interview na zijn herverkiezing. We're going to have to see the rates on the top 2% go up deal President Obama en de Republikeinen ruzien al weken met elkaar over een nieuwe begroting. En als ze voor 31 december niet uitkomen, wordt een enorm bezuinigingsprogramma van kracht. De fiscal cliff. Voorzitter Boehner van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... stelde voor om te korten op Obama's zorgwet en de pensioenen. Maar daar ziet Obama natuurlijk niks in. is uh, you know, he talks, for example, about 800 billion dollars worth of revenues. Republikeinen zijn fel tegen belastingverhogingen voor de Rijkste Amerikanen. Partijen hebben nu dus nog vier weken om eruit te komen. Terug naar eigen land, naar Rotterdam, waar in het centrum een man is gedood bij een steekpartij, vertelt de politie. Om kwart voor twee heeft er een steekpartij in een woning plaatsgevonden in de Aleidistraat in Rotterdam. En daarbij is uh, één man komen te overlijden aan uh, zijn verwondingen. En in dat onderwoning hebben wij een viertal mannen kunnen aanhouden. En wij doen nu onderzoek naar hun betrokkenheid. En een van die mannen was gewond. De politie wilde niet zeggen of hij ook een steekwond had. De identiteit van de mannen is uh, onbekend. De tropische storm Bopa heeft op de Filipijnen meer dan 100 mensen het leven gekost. Vooral het zuiden van het eilandenrijk werd hard getroffen. Deze man heeft een familielid verloren. Die kwam terecht onder een omvallende boom, vertelt hij. De Filipijnen worden ieder jaar getroffen door tropische stormen. Vorig jaar gekoste de storm Washi aan 1500 mensen het leven. Softwaremaker John McAfee is opgedoken in Guatemala... Hij gaat daar politiek asiel aanvragen om vervolging te ontkomen in buurland Belize, waar hij woonde. De politie in Belize wil McAfee verhoren in verband met de moord op zijn buurman. De twee zouden ruzie hebben gehad. McAfee is al weken op de vlucht en dat leidde tot veel media aandacht. Mede omdat hij de politie van Belize zwart maakte. Agenten zouden er alle boekjes te buiten gaan. De politie heeft goede als ze vragen om So I felt much more secure crossing the border into a, company, into a country that had laws that were backed by the justice system. Ja, Belize is absoluut geen rechtsstaat, zal dus McAfee, die daarom blij is dat hij in Guatemala is. Hij ontkent trouwens dat hij iets met de dood van zijn buurman te maken heeft. Het programma Opsporing verzocht heeft beelden uitgezonden van de moordaanslag op Patrick Brisbane, was een bekende van de politie. Zondagochtend werd hij in, op zijn oprit geliquideerd. En die moord is toevallig gefilmd, zegt de politie. Nou, het slachtoffer had een camera aan zijn huis hangen. waarmee opname zijn gemaakt van een man. die om tien voor half zes ochtends naar Patrick Brisbane in zijn auto loopt. En deze man heeft hem daarna van dichtbij enkele keren beschoten. En de beelden van het schieten zenden wij bewust niet uit, omdat dat te schokkend is. En de beelden die we wel laten zien zijn vooral interessant... omdat daar de auto op staat waarmee de schutter daar was. Ja, het gaat om een donkere Volvo V70. Het is nog niet bekend of de uitzending van de beelden... ook bruikbare tips heeft opgeleverd. Tarja Nijmeijer heeft weer eens van zich laten horen. Op Cuba gaf ze een interview aan persbureau AP. Nijmeijer hoort bij het onderhandelingsteam van de FARC... dat op Cuba vredesbesprekingen voert met de Colombiaanse regering. Het gaat aan tafel gemoedelijk, zegt Nijmeijer. It's quite a, a pleasant atmosphere, I would say. Well, not it's not an atmosphere among friends, but it's, it's uh it's pleasant. Nijer zei verder dat beide partijen de besprekingen als nuttig ervaren. En ze zei ook dat ze haar Nederlandse familie soms mist zodat gisteren weinig beweging in de beurskoersen. Handelaren op Wall Street wachten af wat het begrotingsoverleg... tussen president Obama en de republikeinen gaat opleveren. Nou, moeten we nog even wachten dus. Uiteindelijk sloot de Dow Jones-index 1 tiende lager... en de Nasdaq daalde 2 tiende. In Azië wordt natuurlijk al druk gehandeld. In Tokio staat de Nikkei op een lichte winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. Gauw door naar... Meino Hemmers, waar zou die uithangen vanochtend? Meino, goeiemorgen. Gevangen in de mist. In Eindhoven. Kunnen we al naar binnen? Oh, het licht gaat al aan, zie ik. Ik sta voor het Pieter van den Hogeband zwemstadion. Ook wel de Tunnelreep genoemd in Eindhoven. Want daar gaan we deze ochtend over hebben. Over, nou Niet over zwemmen eigenlijk, maar over de sporten... die het geld zullen moeten gaan ontberen. En dan hebben we het over waterpolo. Mannen synchroon zwemmen en uh, het, het, het schoonspringen. Tja, dat was wel een tegenvaller gisteren. Want de, de NOC, NSF maakte dus bekend welke sporten nog geld kregen en welke, uh, ja, welke sporten het moeten ontberen. En u bent buiten de boot gevallen. Hè? Ja, ja, met, met uh, drie disciplines die nu, uh, nu, nu echt in gevaar komen. Waterpolo, mannen in en schoonspringen hebben geen, uh, geen subsidiegeld meer gehad. En uh, ja, dat, is, dat was heel erg schrikken gisteren. Ja, Kees van Hardenveld staat hier van de KNZV. Hij is technisch directeur waterpolo, synchroon zwemmen en dat schoonspringen. Terwijl het licht in het zwembad aangaat. Ja, vanochtend is er een training, daar zijn we bij. Ja, dat kost geld, hè? Ja, training, training is duur, badwater. <laughs> Zeker bij, bij, ja, bij waterpolo-mannen, geloof ik, hè? Ja, die hebben een groot, groot bad nodig, synchroon zwemmen overigens ook. Uh, schoonspringen is dat, is dat wat, kle wat kleiner, want die hoeven alleen maar te landen in ja. het water... en dan gaan ze zo snel mogelijk weer uit. Ja, het punt is, er moet kans op medailles zijn. Die sporten krijgen geld, en als er minder kans is, minder geld. Klinkt als een soort prestatiecontract. Ja, het is zelfs nog erger. Uh, het is wel geld of geen geld. Het is niet uh, een beetje minder, maar het is gewoon geen subsidie meer. Dat wordt helemaal afgebouwd in een aantal jaren naar nul. Ja, en, en als het dan met name gaat bijvoorbeeld om het schoonspringen... dan is het succes te lang geleden. Maar dat succes, dat herinneren we ons nog wel, toch? Ja, ja, Edwin Jongjans natuurlijk wereldkampioen geweest, Europees kampioen geweest. Twee keer, hè? even de jaartallen erbij. Ik weet, de allerlaatste keer was in 95? In Wenen. ja. ja, ja. En... Zullen we nog even luisteren hoe dat toen klonk? We hebben een fragment, Guus Kuijen, luister maar. Hij komt nu aan de aanloop naar de plank. En daar is een afzet. Een duikeling met schroeven. Een schitterende sprong als een naald in het water. Met weinig opspattend water. En het kan niet anders of Edwin Jongejas is hier de nieuwe Europese kampioen. De man die in 1995 uh, toch het goud gaat verdienen. Uh, we zien het, de Nederlandse kolonie juicht. En we wachten nu formeel nog op uh, de punten. Maar dat hij in zijn laatste sprong eentje met een moeilijkheidsfactor van 3,0. Een buiteling met... Uh, Schroeven, langwerpig, dat gaat werkelijk voortreffelijk. En daar komen de punten. Ik zie 8 en 9's, 77,40 de hoogste score. En met 420,75 kan het niet anders of Edwin Jongejans... is Europees kampioen op de 1 e meter het eerste goud voor Nederland. Kijk, dat waren er nog eens tijden. Het is een fragment van 21 augustus 1995. Jos van Kaijeren. u was erbij, hè? maar u deed toen waterpolo... Ja, ik was toen bondscoach, waterpolo vrouwen. Maar wel gevierd samen? We, we hebben het wel gevierd samen. Wij waren derde, dat was minder op dat moment, want wij hadden altijd medailles. Ah, ja. Maar Edwin stond met zijn armen omhoog. Ja, ja dat waren tijden. Dat is lang geleden. Um, het zwembad, is zoveel vast naar binnen gaan? Ja. Daar staan we al warmer. Kijk, daar gaat de deur open. Oh, een draaideur, wacht even. Daar moet je altijd enorm mee uitkijken. En het is, het, wat dat betreft hebben de zwemmers en de schoonspringers... hetzelfde lot als de verslaggever. Vroeg op, hè, dat trainen? Ja, onze schoonspringers beginnen hier om zeven uur met droogtraining... In een, uh, in een accommodatie waar ze ook, uh, ook droog kunnen schoonspringen. Ja. Uh, en daarna gaan ze het water in en om negen uur zijn ze klaar. Zijn we toch nog optimistisch voor de toekomst? Nou, voor het schoonspringen hoop ik uh, dat we het programma kunnen behouden. Uh, we hadden het net al over kosten. Dat is voor het, voor het schoonspringen nog, uh, nog overzichtelijk. Uh, ik maak me erg zorgen over de andere twee topsportdisciplines. Ja, uh, po Polo heren met name. Ja, ja, ja, ja, maar. Ja, maar. ja, je ruikt het chloor al. Oh, probeer me voor te stellen hoe dat is elke ochtend hierheen. Ook door die mist op de fiets. En dan omkleden en dan eerst kracht trainen, droog trainen... en dan dat bad in. In die gloorlucht. Maar ja, ieder zijn vak, moet je maar denken. Bruises. Het is tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Jan Terlouw schreef in 1971 zijn boek De Koning van En Gisteren was de voorpremiere van de filmversie. Verslaggever Roel Bauw sprak over boek en film... met regisseur Benson Boogaert, acteur Frits Lambrecht... en natuurlijk met de auteur van deze bestseller. De koning is dood. Ik wil koning worden.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 Nou, ik geef het boek een tien, maar de film vind ik iets minder, dus een acht en een half. Dat vind ik een prachtig testimonium voor ons allebei. <lacht> voor Benson Wooghard en voor mij. Koningsdag, Koningsdag. Prachtig. De koning van Katoren, die heeft het niet gelezen. Uit 1971 van Jan Terlouw. nu dus in de bioscoop te zien als film.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 I scream. Radio 1 Journaal Sport. Ajax heeft zich uh, ondanks een uh, flinke nederlaag geplaatst voor de Europa League. De Amsterdammers verloren de laatste Champions League wedstrijd tegen Real Madrid met 4-1. Omdat Manchester City verloor ook van Borussia Dortmund werd Ajax derde in de pool. Aanvoerder Siem de Jong is uh, de Duitse ploeg dan ook dankbaar. Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik denk dat wij tegen City wel, uh, ja, wel verdiend hebben. Uh, ja, we hebben toch vier punten gehaald tegen City en in dat opzicht... Uh, denk ik dat we wel, uh, wel trots mogen zijn op uh, ja, wat we hebben laten zien. Uh, vooral tegen City dan. Maar uh, ik denk dat veel mensen van tevoren hadden verwacht... dat wij uh, vierde zouden worden. De derde plek van Ajax geeft dus recht op de Europa League. Real Madrid en Borussia Dortmund hadden zich dus al geplaatst... voor de volgende ronde van de Champions League. En dat gold ook voor de ploeg in de andere pools. Alleen in groep C moest er nog een beslissing vallen over plek 3. De Russische Zenit in Petersburg werd door een 1-0 overwinning... op AC Milan derde en gaat dus verder. Anderlecht is door... Het is door. Nee, is niet door. Het is juist helemaal niet door. Want het is door een 2-2 gelijkspel tegen Malaga uitgevoetbald in Europa. Geen amateurvoetbal dit weekend. En een minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijden in het betaald voetbal. Dat maakte de KNVB gisteren bekend... naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... van buiten Boys uit Almere. Directeur betaald voetbal Bert van Oostveen over de vraag of het profvoetbal verantwoording moet nemen. Jonge amateurvoetballers zouden het gedrag van de profvoetballers kunnen kopiëren. Ja, die, er is natuurlijk altijd sprake van een zekere correlatie. Maar het gaat me te ver om nu te zeggen dat uh, die verschrikkelijke gebeurtenissen in, in Almere uh, daar een direct verband mee hebben. He, uh, uh, nogmaals, ik zei net al, het betaald voetbal heeft zeker een voorbeeldfunctie. Die pakken we ook, die nemen we ook, daar staan we ook voor. Uh, maar om die relatie één op één te leggen gaat mij veel te ver. Ook andere sporten staan dit weekend stil bij de omgekomen grensrechter in Almere. Onder meer de Zwembond, de volleybalbond en de IJshockeybond roepen op tot bezinning. Verschillende sportbonden moeten de komende jaren met fors minder subsidie van NOC-NSF doen. Sportkoepel maakte gisteren de herverdeling van het geld bekend. Onder meer badminton, wielrennen, mannenvolleybal en schoonspringers. De schoonspringers krijgen heel wat minder geld. voor die minor trouwens, over vanochtend. Zeilen, zwemmen en rugby zijn drie sporten die wel meer subsidie krijgen. Bij het rugby gaat het geld naar de sevens, bij de vrouwen. Die sport is over vier jaar in Rio de Janeiro voor het eerst Olympisch. Speelster Linda Fransen. Je merkt gewoon dat de concurrentie heel erg groot is... en dat die ook heel erg aan het groeien is nu het Olympisch is geworden. We zijn natuurlijk een nieuwe Olympische sport... En we moeten gewoon bijblijven. En ja, nee, ja, we zitten gewoon, nu zitten we erbij. Hè? Nu zitten we in die top 8. En om door te groeien hè? moeten we gewoon meer trainen. En hebben we ook gewoon meer faciliteiten nodig. Linda Fransen van de Nederlandse Rugby, dames. Over rugby gesproken besteden we ook aandacht aan later deze uitzending. Om het te vergelijken met de cultuur die daar heerst. In vergelijking met de cultuur die heerst bij het voetbal. Radio 1, het NOS-journaal.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 Debat in de Senaat bevestigde dat dat moeilijk wordt. Want de hele oppositie had veel kritiek op het regeerakkoord. Het dodental van de tropische storm op de Filipijnen is opgelopen tot boven de 100. In één dorp vielen bijna 50 doden. De storm Bopa kwam gisteren in het zuiden van de Filipijnen aan land. Met veel regen en windstoten met uitschieters van ruim 200 km per uur. En het Duitse aardgas- en oliebedrijf Wintershall heeft voor het eerst in lange tijd olie gevonden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Uit het veld kunnen minstens 30.000 vaten olie worden gewonnen. Het veld ligt 120 kilometer ten noorden van Den Helder. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is half tot zwaar bewolkt en in het zuiden valt lokaal wat regen. Ook langs de noordkust komen enkele buitjes voor. Hier is kans op winterse meerslag. In Noord-Brabant is het lokaal mistig en verspreid over land kunnen wegen plaatselijk glad zijn... door bevriezing van natte wegdelen.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 ANBB ah, Verkeersinformatie. In Noord-Brabant heeft het een keer plaats de klas van dichte mist. En in het hele land, behalve in Zeeland en in Limburg, is het door bevriezing. Vooral op lokale wegen plaatselijk glad. De twee files om de dag mee te openen staan op de A7 vanuit Hoorn naar Zaandam... bij de afrit Weidewormer 2 kilometer. En op de A15 vanaf Rotterdam naar Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 5 kilometer.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 Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de live show? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem. Ik zie u graag. 19 december half negen. Nederland 1. Kinderen in oorlogsgebieden hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje. Het is ook geen duur lijstje. Het is al een belangrijk lijstje. Water, voedsel, vaccinaties, een deken tegen de winterkou. Dat zouden ze graag cadeau krijgen van u. Help kinderen die niets hebben. Steun Stichting Vluchteling.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 Het vredesoverleg tussen de Colombiaanse regering en de FARC-rebellen... moet eind volgend jaar resultaat hebben opgeleverd. November 2013 dus. Dat is de deadline, zei de Colombiaanse president Santos afgelopen weekend. Vredesbesprekingen worden vandaag hervat in de Cubaanse hoofdstad Havana. Praten we praten met correspondent Kees Elenbaas in Colombia. Kees, ja, dat is een eenzijdig besluit natuurlijk van Santos. Die deadline of toch niet? Ja, dat is zeker een eenzijdig uh, besluit. Hij is een beetje geïrriteerd, Santos. En dat komt omdat het niet goed gaat met zijn, uh, zijn rating, zijn, zijn waardering. Die is uh, behoorlijk teruggelopen van, uh, van 65 naar net uh, 51 Maar bovendien de, de waardering voor het vredesproces... dat ziet hij ook teruglopen. Er is toch wat, wat sceptisch, uh, ook door de persconferentie... die van de kant van de FARC zijn gegeven vanuit uh, Havana...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 Ja, dat was een heel merkwaardig incident. De, dat kwam van, uh, van mevrouw Sandra Ramirez. Uh, dat, dat was de, de, de compagnera, de vriendin van een van de oprichters van de FARC. En die had een interview met de Gouventoute rebelde, een, een, een jongerenprogramma op Havana. En daar zei ze dat de FARC nog steeds uh, uh, gijzelaars had... en dat de FARC die gijzelaars vasthield... om die uit te onderhandelen tegen uh, uh, guerrilleros die vastzitten in Colombia... Nou, de andere varkleiders die hebben zich gehaast in de dagen daarna dat deze mevrouw in de tegenwoordige tijd praten, Maar over het verleden had en dat het niet helemaal klopte. Maar er is heel veel irritatie over ontstaan, vooral bij de regeringsdelegatie. En die hebben bij hun vertrek naar Havana gezegd dat daar toch echt duidelijkheid over moet zijn. Ook van de kant van het ministerie van Defensie hebben ze gezegd van. Nou, hier blijkt maar weer dat de vark echt systematisch liegt. Want zij zeggen dat ze nog steeds uh, minstens 80 militairen missen. Aan de kant van de politie is ook gezegd... dat er nog steeds iets van 50 uh, uh, polities kwijt zouden zijn. Wellicht in handen van de vark. Dus in de komende dagen moet daar echt duidelijkheid over komen. Oké, okay, nou, Kees Elenbaas, uh, dank voor nu. Houd het vredesproces in de gaten. Kees Elenbaas vanuit Colombia, hoor u. Gaan we naar Ajax? Ajax heeft het laatste duel in de Champions League met 4-1 verloren van Real Madrid. Maar omdat Borussia Dortmund van Manchester City won, zijn de Amsterdammers na de winterstop toch terug te zien in het Europees voetbal. In de Europa League dus. Desondanks was Ajax-trainer Frank de Boer nou niet helemaal tevreden. Nou ja, ik was verschrikkelijk boos in de rust. Omdat ik vind uh, dat je uh, in dit soort wedstrijden misschien wel boven je normale niveau moet uitstijgen, maar zeker niet flink onder gaan zitten. En ik vond dat negen spelers daaronder zaten in de eerste helft. En behalve Denny Hoessen uh, en Kenneth Vermeer op dat moment. Ja, daar ben je dan uh, teleurgesteld over dat we dat uh, dan uh, op de mat leggen. En dan mag je nog geluk spreken dat je met 2-0 achter staat. Uh, daarna komt natuurlijk heel snel die klap eroverheen met 3-0. Dan gaan ze van de zesde uh, versnelling denk ik in de derde versnelling ook wel. Maar toen hebben we wel ook gewoon het, uh, omdat we in de rust natuurlijk gesproken hebben, dat we meer lef zouden tonen. En dat hebben we de tweede helft veel meer gedaan. En ja, er zat ook daar veel meer dreiging achter. En uh, gelukkig maak je dan nog de treffer En misschien had er nog, nog een goaltje bij je gekund. Maar ja, de eerste helft was ik zeer teleurgesteld. En nu, na zo'n tweede helft, heb je dan toch nog een compliment uitgedeeld? Of gaat dat te ver? Nou ja, ik, of compliment. Ik heb in ieder geval zeg, gezegd dat dit wel uh, ja, een stuk beter was uh, dan de eerste helft. En, maar vooral wat ik gezegd heb, is ja, dit soort wedstrijden verwacht je dat je minimaal je eigen niveau haalt. En daar was ik zo teleurgesteld over. Dat heb ik uh, na de wedstrijd gezegd. En natuurlijk moeten we door. En met de tweede helft hebben jullie aardig je gezicht gerecht, uh, vind ik. Uh, met uh, ja, leuke aanvallen erbij. En, en ja, je mag best trots zijn dat je derde bent geworden in deze pool. had niemand van tevoren verwacht. En uh, dat is zeker uh, een compliment waard, vind ik. Al dus, Ajax-trainer Frank de Boer, het man van Peperstraat, sprak met hem. Kent u dat programma? Sterren springen. <laughs> Mino staat naast de 10 meter hoge springtoer in Eindhoven. Jij hebt de zwembroek aan, begrijp ik, Mino? Nee, nog niet, hè? maar wel mijn jas uitgedaan. Tropische temperaturen hier binnen. Uh, de badmeester is bezig met het leggen van de lijn... in het nog maagdelijk strakke spiegel van een bad. Pieter van der Hoge Band stadion, de lampen zijn aan. De eerste sporters komen dadelijk binnen. Maar die hebben natuurlijk ook gisteren te horen gekregen... dat hun sport, waar ze alles voor aan de kant zetten... als het gaat om schoonspringen, synchroon zwemmen... en het waterpolen voor de mannen dat... De de kraan, en dan met name de geldkraan, dichtgedraaid wordt. Ik, ik stel me even voor dat je zo'n zo, zo springer bent als Jorik de Bruin. Uit Almere kom je dan, hè? Ja, dan kom je uit Almere. Althans, hij kwam uit Almere in 2006. Is hier, hier komen wonen? Is hier komen wonen. Is hier een fulltime programma gaan doen. Is langzaamaan in de vaardenvolkeren omhoog geklommen. Uh, had afgelopen zomer uh, een hele goede prestatie... waarmee hij dacht zich gekwalificeerd te hebben voor de Olympische Spelen. Dat bleek achteraf net niet. Maar heeft dus heel veel ontwikkeling doorgemaakt. Ja, en dat betekent dat je twee keer per dag traint. Op dit tijdstip ze ongeveer, dadelijk... En dan overdag naar school of nog wat anders doen. En dan moet je om vier uur je weer melden in het zwembad. Ja, ja. Die, zes uh, dagen in de week. Die sporters trainen twee keer per dag, zes dagen per week. Op zaterdag maar één keer. Maar, uh, en dan vaak nog op zondag een wedstrijd. Dus dat, dat noemen wij een fulltime sportprogramma. Toch is hij niet naar, naar de Olympische Spelen geweest. Nee, wat ik zei net niet. Hij was ge, gekwalificeerd, maar het deelnemersveld bleek achteraf niet representatief genoeg. Uh, maar uh, voor, voor Nederland zijn we al heel trots als een sp springer op dat niveau komt. En we hebben er een paar die op dat niveau zitten inmiddels. Tjoh, ik zou er hoofdpijn van krijgen als ik dan gisteren die beslissing hoorde van NOC, NSF. En dat geldt natuurlijk ook wel voor de man waar ik nu mee praat, Kees van Hardenveld. Hij is technisch directeur als het gaat om waterpolo, synchroon zwemmen en schoonspringen. Frustrerend lijkt me het. Ja, uh, of uh, toch ook begrijpelijk? Nou ja, ik, ik vind, we moeten niet meehuilen met de wolf in het bos. Uh, de KNZB is zelf voorvechter geweest van de sportagenda 2016, waar dit een gevolg van is. Uh, zwemmen heeft zeven uh, ton meer gekregen dan, uh, dan in de vorige beleidscyclus. Dus heeft heel veel extra geld om zijn programma te draaien. Ja, andere sporten zijn het kind van de rekening. En dit is er één van. Dat is wel heel triest, ja. ja. Maar ja, we liepen net hier door dat de hele lange gang. En dan kom je hier in het wedstrijdgedeelte, een enorm stadion. En toen zeiden wij al tegen elkaar, zouden ze dat, dit stadion, dit Pieter van der Hogebandstadion, in deze tijd nog bouwen? Hè? Dat is ook zoiets. Dat was toen in de euforie van onze medailles, die werden gehaald uh, bij, het, bij het zwemmen. Ja, je, je ziet wel dat voor, voor echte uh, succesvolle topsportonderdelen ook topsportaccommodaties worden gebouwd. Maar zoveel geld als er toen beschikbaar kwam, nou, ik vraag me dat ook af met de huidige economische situatie. Gaan ze daar dadelijk ook vanaf waar we nu naar kijken, die 10 meter hoge betonnen toren? Ja, we hebben, we hebben één springster. Uh, Cindy Hertogs, die gaat zeker af, straks van die 10 meter af. En niet, ja. eens, niet eens rechtop. Hey, ik kan me dat brutale vraagje uit Hilversum al wel voorstellen. Van of ik het verslaggevertje er niet ook. Maar dat lijkt me een halsbrekende toer, levensgevaarlijk. Maar om jullie te pleasen, en ook de luisteraars... Ik heb een onderwatercamera meegenomen. En we gaan eens even kijken of we daar mooie shots mee kunnen maken okay. in het stadion. Mm. Dus mm. Dan heb ik, toch, ik heb er toch een idee. Ja, maar er is niet een kleinere toren ergens in de buurt? Vijf nee, meter je, of zo? Springplank? Ik heb geen ja. zwembroek meegenomen. Dat hoeft ook niet. <laughs> nou, dat zou ik maar wel doen. Dankjewel, We Spreken je later. Goed, moet u nog dichten voor vanavond? Vraag het een zevenjarige, want dat zijn namelijk de beste rijmers die er bestaan. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, mistig in noord brabant op een aantal plaatsen, daar zit plaatselijk dichte mist. En gladheid, behalve in Zeeland en Limburg, kan dat door bevriezing zijn op vooral lokale wegen in het hele land. Vliet dus, die staan op de A7, Hoorn richting Zaandam. De eerste twee kilometer tussen Purmerend, Noord en de afweide Wormer. Bij Rotterdam loopt het vast op de A15 naar Europoort... tussen Hoogvliet en Spijkenissen. Daar staat twee kilometer. Ja, de drukte komt natuurlijk vanavond, Kees. Hè? Iedereen naar huis voor de pakjesavond. Maar dat wat wordt dat vanochtend? Ja. Uh, nou, denk 160, 150, 160 kilometer. Ja. Woensdagochtend valt het meestal mee. Ik ga ervan uit dat dat ook vandaag het geval is. Dankjewel. Kees Kwaakse bij de ANBB. Dit ANB is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, we zijn het al 4-1, werd het gister in het uh, Bernabeu-stadion. Ajax verloor dik van Real Madrid. Maar gaat toch verder in de Europa League-niveautje lager. En al was deze uitslag te verwachten, veel meegereisde supporters van Ajax waren er toch van overtuigd dat de club in het Real-stadion nog voor verrassingen had kunnen zorgen. Ja, jeetje, toch maar een schaal van Ajax gekocht nog? Ja. Had je hem niet bij je? Nee, ik had hem niet bij me. Wat is dat nou? Ja, kom je niet vanaf? Nee, maar je hebt toch normaal wel je sjaal bij, hè? Ja, is die sjaal nou vooral voor de kou, of... Uh... Nee, dat neem ik mee voor mijn zoon. Een Ajax-sjaal hier gekocht? Nee, een, een, een, het is een combinatie-sjaal. Het is dus een wedstrijd -sjaal. Oh ja, Ajax met wit. Vind je het wat? Op zijn kop zo, maar... Ja. ja. Hebben jullie goede plekken? Rijen, rij 1 rij achter de dekoud. Uh, waar zitten jullie? Ik ben nu aan het kijken. we het ook? De vak 302 zie ik. In het oostvak zou ik kijken. Zijn jullie speciaal helemaal hiervoor naartoe gekomen? Ja. Sowieso. Nee, dat nou. Ja, dat weet ik. diehard fans. Nee, maar het is toch altijd leuk om in Rotterdam te zijn met een clubje. Ja, wij gaan vlammen. 2-0. Er staat toch helemaal niet meer zoveel op het spel. Nee. Waarom niet? Nou, het is zo leuk. Ga altijd achter je clubje staan. Ajax gaat gewoon winnen met 2-1. Maar volgens mij zou jij eigenlijk voor die andere club in Nederland moeten zijn of niet? Nee hoor, nee hoor, nee. Waar kom je vandaan? Shiriksey, Zeeland. Is dat Is toch meer Rotterdam. Ja, maar wij hebben verstand van voetbal. Ik denk 2-1 voor Ajax. 2-0 voor Ajax. Mag Wat Ajax. denk je nou? We gaan erop en erover. 2-0. Minimum! Oh. Ajax Amsterdam! Je haalt ze er zo tussenuit. Is niet zo moeilijk. Sjaal om het hoofd gebonden. Ajax. Er worden foto's gemaakt hier. Oh, Edwin van der Sar. Heb je een foto van hem? Nee, net niet. Komt dat pas aanlopen. Wel ja, leuk toch? Ja, hartstikke mooi. Eerste keer uh, Madrid? Nee, met? derde jaar op rij. Jullie volgen Ajax echt? Uh... Ja. Maar ja, zo heel spannend. Is het niet meer vanavond toch? Ik ga voor 1-1. Beetje op veilig. Ja, een beetje op veilig, ja. En het is vooral ook belangrijk wat er aan de andere kant gebeurt, hè? Ja, dat is hè? het belangrijkste. Maar ja, we gaan wel door in Europa League. Daar ben ik niet bang voor. Ijs blijft de, de Groot. Wij zijn het beste. <laughs> nog altijd. En dat merk je hier ook nog steeds. Ijs ja. is nog steeds een mythe, hè. Dat verandert niet. Nou, veel plezier. Dankjewel je wel, hè. En Spanioles? Sí. Sí. ¿Sí? Hebben jullie angst? No, no, ninguno, no. Nee hoor, zegt hij. Hoy ganamos. Seguro, seguro. We gaan winnen dat weet hij zeker. Maar heeft u ook niet een beetje respect voor de spelers uit Nederland? claro que Ja, dat wel, maar. partido bueno y así gana el Madrid, Real Madrid gaat winnen. Dila Real Madrid. Real Madrid. En hier en daar zie je een rood-witte sjaal tussen het Real Madrid publiek. Maar de meeste Ajax-supporters zitten helemaal boven in het stadion. In een speciaal vak. Ze laten flink van zich horen. Maar het mag niet echt baten. We zijn door, toch? We zijn door. Helemaal zo kan je het ook zien. Ja, je moet altijd positief bekijken, toch? Wist je van tevoren dat je het moeilijk ging krijgen. Maar blij dat we derde zijn geworden. Dus, uh, leuke wedstrijd. Tuurlijk, door. Dat is het belangrijkste. Maar uh, ja, jammer niet uh, wat we ervan verwacht hadden. Wat en, ging er op, nou op? zo mis? Ik denk dat ze gewoon te goed waren van Real. Uh, ondanks dat die niet de sterkste opstelling hadden, bleef het verschil toch wel erg groot. Het was hier ooit. Het is 2-0 voor de andere kant hè. Ja, 1995 oh, dat hadden is het er net nog over. En dat was uh, wel een van de betere wedstrijden die we van Ajax toen gezien hebben. Maar uh, dat, uh, dat niveau halen ze tegenwoordig niet meer. Het is een hele andere avond. Ja, een hele andere avond. Het ja. was ook minder koud toen. En nu, wat gaat er nu gebeuren? Uh, even de stad in, denk ik, hè? Moet ik toch een borreltje drinken? Een beetje opwarmen weer. Zo, dat bedoel ik. Dat was lief, hè? Ajax is nog steeds de beste aan het eind van de wedstrijd. Nou ja, ik denk dat ze toch iets beter waren in Real. Dat geloof ik ook. Een reportage van correspondent Jessica van Spengenhoorn. Het is tien voor zeven. Voor een echt goed rijm moet je bij een zevenjarige zijn. Zo zo. Ja, zei echt, nou, u hoort het, <lacht> niet bij een 49-jarige. Het is de conclusie, dat van die zevenjarige... van het onderzoek van biologen en hersenonderzoeker Barbara Wagensveld... van de Radboud Universiteit Nijmegen... Zij promoveert vandaag op het onderzoek dat kinderen uit groep 3, 4 en 5 die net hebben leren lezen. Experts zijn in het herkennen van rijm. Mevrouw Wagensveld, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mm, waar heeft u naar gekeken? Wat heeft u onderzocht? Nou, we hebben een heel groot onderzoek gedaan naar rijmen, omdat uh, rijmen uh, een voorspeller is van leesvaardigheid. Dus hoe beter kinderen kunnen rijmen, uh, hoe beter ze kunnen leren lezen uh, later. En wij wilden eigenlijk uh, dat rijmen optimaliseren. Hoe kunnen we nou dat op, uh, op het allerbeste meten, zodat we ook de allerbeste voorspellingen kunnen doen? En wij hebben toen gekeken hoe uh, kinderen. Uh, en volwassenen uh, reageren als we ze uh, rijmparen laten horen, zoals kus en mus. En uh, twee soorten niet rijmende paren, moeilijke paren, zoals mes en mus. En makkelijke paren, zoals bak en mus. En wat we eigenlijk hebben gevonden, is dat voor volwassenen, maar ook kleuters, die raken in verwarring als we moeilijke vragen stellen, zoals mes en mus. En dat uh, kinderen in groep 3 en 4, die kunnen dit eigenlijk heel erg goed, veel beter dan wij. Ja. En hoe komt dat, denken wij, dan te veel na? Nee, ik denk niet dat wij te veel nadenken. Ik denk dat die kinderen gewoon heel erg goed zijn in het herkennen van de losse stukjes in woorden. Mm -hmm. En dat komt omdat ze tijdens het, uh, het, onderwijs, het leesonderwijs daar heel erg veel mee oefenen. Want om te kunnen leren lezen moet je natuurlijk uh, letters aan losse klanken van woorden koppelen. Mm -hmm. Nou, ze oefenen daar zoveel mee dat ze daardoor ons gewoon verslaan als oh, ja. rijmkampioen. Het, het, het is ook bijna alsof het wat, wat intuïtief is bij ze. Of komt dat juist door dat, door dat, door dat oefenen? Uh, ja, het is echt het oefenen. Want intuïtief, dat is eigenlijk wel het interessante aan. Intuïtief zijn we geneigd om te zeggen dat mensen mus wel rijmen. Ja. Ik denk dat het intuïtief juist is dat volwassenen daar meer fout in maakt. Omdat het gewoon op elkaar lijkt dat het moeilijker is om nee daartegen te zeggen. Hm. Uh, ja. En uh, bij kinderen, die kunnen die intuïtie blijkbaar beter onderdrukken. Omdat ze zo geoefend zijn. Ja, ja. Uh, ja. Ja. en Je moet het dan ook van je intuïtie hebben, want ik merk altijd, als ik een Sinterklaas gedicht maak, dat je, je moet een grote woordenschat hebben, want je moet steeds zoeken naar woorden. Maar ja. daar hebben zij dus geen last van, of dat beperkt hen niet. Want, want die uh... hebben ze natuurlijk nog niet. Nee, ze hebben nog niet uh, een zo'n grote woordenschat. Maar kinderen die gaan leren lezen, dat, dat, dat is ook niet meer een echt al te kleine woordenschat hoor. En um, ja, in het Nederlands heb je natuurlijk heel erg veel woorden die ontzettend op elkaar lijken. Dus ook met een kleine woordenschat kun je best wel snel een mooie rijm maken. Mm -hmm. Maar goed, een, een echt gedicht maken is natuurlijk wel een stap verder dan het herkennen van rijmen. Hè. Want er komen natuurlijk veel meer cognitieve vaardigheden bij, uh, veel meer taalvaardigheden bij. Omdat je dan ook echt de zinnen op elkaar moeten laten rijmen... en een echt coherent verhaal van ja, een maken. Kan ja, precies. Dat kon André Hazen heel goed, hè? Ja. Of <laughs> ja. deed hij dat ook? Ja, hij deed dat met het rijmwoordenboek. Dat was in de documentaire. Uh, als wij nou <laughs> beter gaan oefenen, kunnen we het dan ook net zo goed als die kleintjes? Ja, oh, dat denk ik zeker. Ja, dat dat laten eigenlijk nou bijna ongeveer alle hersenonderzoeken zien. Als we oefenen, dan, dan, dan pikken onze hersenen dat wel weer op. Uh, dus ik denk zeker dat ook mensen, in, maar echt inderdaad zoals André Hazes... Dus mensen die liedjes schrijven, uh, mensen die uh, uh, dichter zijn... dat die ook zeker net zo goed zullen zijn als de kinderen, ja. hoor. Ja, wij, wij, wij kennen een vermaarder van hem. Uh, uh, ik zag je op het station, ik wou dat ik je kon. Ja. Prachtig, toch? <laughs> ja. Als je dit wel goed doet, wat heb je er dan aan? Wat, wat, waar is het nuttig voor? Nou, waar is het nuttig voor? Het is, het is eigenlijk... Uh, laten we de resultaten het al een beetje zien. Het is vooral nuttig als je wilt gaan leren lezen. Dan is het gewoon ongelooflijk belangrijk... dat je begrijpt dat een woord als bal... Uh, uit drie losse klanken bestaat, de B, be, de A en de Rul. Anders kun je daar namelijk geen letters aan koppelen... en kun je dus niet leren uh, lezen. Um, dus ik denk dat ook al, omdat we het alleen in die groep vinden... zie je al, het is gewoon heel erg belangrijk... op het moment dat je gaat leren lezen. En zodra het lezen zich automatiseert... Ja, dan verlies je eigenlijk de vaardigheid weer. Maar dat is dus niet zo erg, omdat je hem niet meer nodig hebt. Ja, duidelijk. Uh, ja, we kunnen natuurlijk niet die kleintjes de rijmpjes laten maken voor vanavond. want. <laughs> Nee, hey, dat is jammer, Dat is, hè? Dat is lastig, hè? Maar nee, het, het, ik, uh, ik zou, zou een rijmpiet inschakelen, oh, okay. volgens mij zijn die daar net zo goed in. Goed. Barbara Wagensveld, dank voor je toelichting. Ja, bedankt. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Vraag niet hoe het kan, maar VVD en PvdA hebben een plan... voor wetenschap en techniek onderwijs op de basisschool. Schrijft de Volkskrant, dit is de opening. Er is in het regeerakkoord 100 miljoen ruimte voor extra... Taal leer, nee beta leerle, beta leraren, jongens. Beta leraren in het voortgezet onderwijs, dat is een lastig woord. Maar als dan de Kamerleden Lucas van de VVD en Jan Datsing van de PvdA ligt, gaat dat geld naar basisscholen? De Kamerleden zeggen dat je kinderen niet vroeg genoeg enthousiast kunt maken voor wetenschap en techniek. Zo kan je ze zonder stelsel laten maken of uitleggen waarom het boven in de klas warmer is dan op de vloer. Volgens Lucas en Jatna Nansing ligt de nadruk op de basisschool nu te veel op taal en rekenen. Als techniek en wetenschap daarbij komen, gaat het vanzelf een belangrijke plek innemen in het basisonderwijs. Al dus Lucas en de Volkskrant. Dan een interessant interview van oud-topman Molenkamp van Scholengemeenschap Amarantus in het AD. Hij overweegt juridische stappen tegen de commissie die onderzoek deed... naar de misstanden bij Amaranthus. In de krant zegt Molenkamp dat de harde conclusies schadelijk zijn... voor zijn integriteit. Oh. Top van Amaranthus werd door de onderzoekscommissie beticht... van zelfverrijking en belangenverstrengeling. Molenkamp zegt dat hij zich niet in die conclusies herkent. Ik heb altijd keihard gewerkt met de beste intenties... zegt hij in een uitgebreid interview met het AD. Den Haag onderzoekt samen met spoorvervoerders Veolia en Arriva... de mogelijkheid om een rechtstreekse treinverbinding naar Brussel op te tuigen. Dat meldt de Telegraaf. Door het verdwijnen van de Benelux-trein... is Den Haag straks de enige regeringsstad op het Europese vasteland... zonder zo'n internationale spoorverbinding. De gemeente is ervan overtuigd dat het juridisch haalbaar is... om met andere vervoerders dan de NS in zee te gaan. Wethouder Smit verwacht wel bonje met de NS... maar wil het er niet bij laten zitten, zegt hij in de Telegraaf. De nieuwe hogesnelheidstrein Vira stopt vanaf 9 december alleen in Rotterdam. Een stop in Den Haag was volgens het kabinet te duur. Een poging om de nieuwe treinverbinding tussen Antwerpen en Breda door te trekken naar Den Haag leverde niets op. Het lukte de overheid maar niet om websites toegankelijk te maken voor gehandicapten, daarover schrijft Trouw vanochtend. Er zijn richtlijnen om websites geschikt te maken voor doven en blinden, maar slechts 4% van de overheidssites voldoet aan die eisen. Minister Plasterk lijkt niet van plan om alle websites van het Rijk gehandicapte proof te maken. Volgens hem is het een enorme klus om aan alle regels te voldoen. Plasterk geeft als voorbeeld dat duizenden documenten zouden moeten worden omgezet in een versie voor slechtziende. Belangenorganisaties zeggen in trouw dat gehandicapten de dupe worden als het kabinet de richtlijnen niet handhaaft. Stichting Accessibility trekt de vergelijking met een invalide toilet... Als bij de bouw van een huis vergeet in te plannen... dan kost het veel geld om het te herstellen. Als je er nou gelijk rekening mee houdt... dan vallen de kosten en de moeite reuze mee. En op deze 5 december heeft het AD nog een opmerkelijk nieuwtje over Zwarte Piet. Die wordt namelijk door de politie ingezet als lokkertje. Inderdaad, als Lokpiet. Als uh, Zwarte Piet gesminkte agenten observeren deze week uh, verdachte situaties in Rotterdam. En de politiewoordvuurder zegt in het AD dat mensen zich onbespied wanen als er een Zwarte Piet in de buurt is. Op die manier kon al een jongen worden aangehouden die een iPad had gestolen. En ook een aantal jongeren gewaarschuwd omdat ze beledigende en discriminerende teksten naar de Lokpieten schreeuwden.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 Welke rol en betekenis hebben computers over 40 jaar? Deels is dat al zichtbaar in cloud computing en bij robots die elkaar taal kunnen leren. Maar kan de computer binnenkort ook autonoom en los van de mens functioneren? Vanavond in Labyrinth, Toekomst kijken. 10 voor 9 Nederland 2. Ik ben Linda en ik geef een etentje voor een ander bij mij. Ik heb acht vriendinnen uitgenodigd. Hoi! Oh, ja, waar ik vanavond heerlijk voor ga koken...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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check ABU.nl. Dit is Radio 1.